En we hebben drie gasten, namelijk Chef Verhoeven, Johan Swaans en Bert Schellekes. Met Chef Verhoeven kijken we terug op zijn periode van wethouder. Met Johan Swaans en Bert Schellekes kijken we naar een actueel onderwerp dat bestaat uit de bakertand. De bakertand hoort, ik weet niet hoe lang, bij Tilburg. Vroeger was het altijd Goorlen. Het zat zelfs in het Goorles volkslied. En, en nou is er in het programma opgenomen dat, dat Goorle gaat proberen de bakertand weer terug te krijgen. Maar daar zijn de meningen wat over verdeeld. Van, van, van lauw tot tot lauw. Ik weet het niet. We zullen dat dadelijk eens gaan, gaan bespreken. Um, maar eerst zoals altijd het rondje wat was er allemaal in het nieuws. Nou Lucy, heb jij wat uh, opgevist? Ik heb wel wat opgevist, ja. Wat mij opviel, en dat is dan wel geen nieuws, maar dat is Tilburg nieuws: Dat de PvdA wil een referendum houden over het reguleren van wietteelt in Tilburg. Dat viel mij op. Een referendum. Een referendum houden wel of niet legaal telen in Tilburg dat is bijzonder, ik weet niet of we Goirle ooit zoiets zo'n referendum komt. Maar daarnaast wil ik ook de aandacht, ja dit weekend te treden, is de optreden van Musemento Blauwbaard en die komen die treden een vrijdag en een zaterdag op en die hebben afgelopen week opgetreden in, in Tilburg en uh, ja die treden nu in het Jan van Bezouwcentrum Centrum op en ze hebben ja het zijn allemaal amateurs, wel ondersteund door wat beroeps en uh, ze spelen een heel mooi stuk en ze hebben ook samen, voor een stukje samengewerkt met het atelier. Het was echt de bedoeling om alles mm. wat maar creatief was in deze gemeente, om die samen te bundelen en uh, om daar een uitvoering te verzorgen. En dat vind ik wel bijzonder. Dus is dit weekend Blauwbaard. beveel dat, jij aan. Om dat beveel natuurlijk ik aan, ja, ja, mm. ja. Omdat er ook ja, niet alleen Tilburgers meespelen, maar ook Goorlenaren. En uh, ja, het is altijd bijzonder als er zoiets is, toch? Ja. Zeg eventjes, dat referendum, dat heeft toch geen enkele status, een referendum. Nee, ik, nou, <laughs> ik, vond het een curieus, ik vond het een curieus bericht. Ik denk, misschien weet jij er iets meer van. Nee hoor, nee. Want ik denk, hoe doe jij dat? En, en met welke... Uh, hmm. Vanuit wat wordt dat georganiseerd? Is dat vanuit... Uh, Johan, weet jij er iets van? Ja. op? Nou, ik, uh, ik weet daar eigenlijk niks van. Maar, maar ik zou er toch op in willen haken, want... Ik begin nu een relatie te leggen met iets anders. Ja. Burgemeester Nordanes heeft vandaag een uitspraak gedaan dat de helft van de economie in Tilburg te maken heeft met het witwassen van geld. En uh, toen heb ik gezegd van nou, dit kan de burgemeester niet menen. want als dat zo is, als de helft van de economie met het witwassen van geld te maken heeft. Dan wordt het toch tijd ter justitie. En uh, het Openbaar Ministerie is wat beter dan hij gaat kijken. Maar nou, ik dit verhaal hoor over wiet. dan denk je van. Oh, nou, wacht even. Wie dit weet, uh, misschien is er. Uh, ja, maar maar ik denk dat de burgemeester schamelijk overdreven is. Ja, hij zou wel overdreven, Maar ik heb ik. toch al uh, eerder al een keer uh, gezien <coughs> dat, dat uh, de Tilburgse economie toch, toch voor een uh, belangrijk percentage draait op op wiet teelt. Heb je dat nooit eerder gezien? Uh -huh. dat is toch, uh, maar de helft is natuurlijk toch wel helft heel veel. Is, is je is toch, de, helft, uh, de helft is veel. de heeft Tilburg nog aardig? Wat koffieshops, hè? Ja. ja. ja. ja. Drie, denk. vier die me zo al te, ik, daar Niet dat ik daar dagelijks kom, maar van ik weet... Oh ja, dat is een koffieshop en daar. Ik ben, uh, ik, ik ben zeker geen vaste bezoeker... Maar ik denk dat er zeker een stuk of 10, 12 in Tilburg te ja? zijn. Uh -huh. Dat heeft natuurlijk ook met de ligging te maken. En ja. daar vind nou. ik het heel erg raar. Bedoel, we zijn al jaren aan het gedogen. Maar we slagen er maar niet in om die achterdeur goed geregeld te krijgen. Ja. Ik blijf dat opmerkelijk vinden. Mm -hmm. ja, ja. En dan moet je het ook niet raar vinden ja, dat mis dat daarop afkomt. Mm -hmm. en dat je niet wat de praktijk erop na krijgt. Voordeur, achterdeur. De ja, ja, ik, ja. Ik, ik blijf het opmerkelijk vinden dat we er niet in slagen om dat goed geregeld te krijgen. Mm -hmm. ja. We worden ja. nu dus ingehaald tot de Verenigde Staten. Ja, ja, ik zeggen, op dat gebied. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. En Brazilië. En Brazilië. En, Braziliën, en ze hebben nog een aantal grote ja. Amerikaanse landen. Ik vind het heel raar. Legaliseren dus gewoon. Ja? Ja, dat is heel en, en, en vooral natuurlijk ook, eh, ook zorgen dat er gewoon accijns wordt ja. gegeven. Ja, net als alcohol. Ja. Daar ja. Ja. ben ik het mee eens. Ja. Maar ja, het viel mij op. Ik ja, denk een referendum, ja, ik denk hoe organiseren ja, ze dat. Maar Chef, ik heb het echt gelezen. wat uh, is jou opgevallen? Nieuws ging het over. Hè? Ja, nieuws, Hartstikke ja. leuk nieuws is dat ik onlangs opa ben geworden van ons vierde kleinkind. Oh, leuk, zeg. We en hebben ons Sophie verwelkomd en uh, die woont in Goorlen. Dus die kan <laughs> straks uh, over een jaar of 16, weer bijdragen aan uh, wat we zeggen, het <coughs> leuke uitstraling van Goorlen. Dat gaat ze zeker doen. Is het een verhoeven? Het is ook nog een verhoeven, ja. Ook nog eens. Niet dat we daar onderscheid in maken nee. in onze familie, maar nee. uh, goed. Ja, ja, ja. Hartstikke blij mee. Leuk, leuk, blij. En Bert? Uh, nieuws. Nieuws. Nou, oh, het is niet echt nieuws, want we hebben denk ik, met een paar miljoen mensen zitten kijken. Maar ik, ik verbaas me er toch weer over. Dat deed ik vier jaar geleden overigens ook. Over toch weer uh, de massahistorie die ontstaan er echt om, ontstaat. Omdat er een week aan voetbal aan zit te komen. Ik oh. blijf me daarover verbazen. Ja, dat zeg je. Maar ik geloof dat de Irenestraat uh, <kuggen> deze keer niet oranje kleurt. Ja, dat uh, is opmerkelijk. Ik weet niet waar het al ligt. Er zullen ongetwijfeld redenen voor geweest zijn. En, uh, ja, het is wel heel opvallend, ja. Je weet helemaal niet waarom dat uh, is, waarom ze het uh, dit jaar niet doen. Nou ja, wat ik uit de krant uh, mag geloven, was er wat onenigheid uh, in de straat. Ja, ja, is dat, het, uh, is dat de achtergrond? Ja. Ik heb me wel laten vertellen van mensen die in die straat wonen... dat je inderdaad wel mee moet doen. Dat je een hele goede reden moet hebben ja. om te zeggen... ik wil het niet. Ja. Dat je dan een beetje een outcast bent als je, als je niet meedoet aan... Uh, je ja. hoort wel echt mee te doen. Je wordt ja. Zeer, ja, dan ja. zeg je het heel netjes. Ja, ja ik zeg het, mm. het ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Johan, weet jij daar ook het fijne van? van uh, nee, want, want uh, ik, ik heb niks meer voetbal. Laten we daar uh, maar mee beginnen. En Ik vind het wel heel fraai... Als die oranje straat uh, helemaal oranje kleurt. En uh, hoe, uh, hoe gezellig het er daaraan toe gaat. En ik loop er dan wel eens een keer door. Maar ik weet er het fijne niet van. Ik denk dat ik hetzelfde gelezen heb als ja. wat uh, Bert mm -hmm. zei. Mm -hmm. Dat er misschien uh, wel enige onenigheid is. Maar ik, ik, ja, ik ja. kan me daar verder niet zo... Uh, zo druk over maken. We hebben er wel de landelijke publiciteit mee gehad. En zelfs in Japan. Zelfs, hè? Ja, gewoon ja, op de kaart. Nou, ja, ja, ja, ja. op die manier. Ja, we als er foto's de verschijnen van, van straat helemaal het horen, dan is het toch ja, wel ja. de Irene-staat ja, van Goren. Ja, ja, ja, dat is waar. Ja, ja. Uh, Johan, wat is jouw nieuws? Uh, wat is jouw bijdrage aan het rondje nieuws? Nou, een stukje heb ik net al verteld, want nogmaals, ik vond die uitspraak van uh, onze burgemeester uh, van Tilburg waarom zeg ik nou onze van de burgemeester van te, de burgemeester van zo nee nee nee maar daar, daar, daar hebben we het misschien nog wel over zo dadelijk maar die vond ik heel opmerkelijk ja en een beetje saai het nieuws was voor mij natuurlijk toch dat er een nieuw college zit dat uh, weer vier jaar er tegenaan moet en, uh, ja dat vond ik toch ook wel belangrijk om uh, dan nog even te melden verder moet ik zeggen heb ik niet zo erg goed in de kranten gelezen de afgelopen dagen Nee, dat er een uh, college is, dat is uh, en dat is nog niet overal gelukt, maar dat, nee. uh, ja, wij hebben dat in ieder geval dan wel. Ik denk dat wij bij de eerste, laat ik het even goed proberen te zeggen, 55% van de gemeenten in Nederland die het rond hebben, want er zijn er nog een heleboel die uh, zover nog niet zijn. Mm -hmm. dus. Overigens, uh, tegen de trend in, want dan lees je die overzichten en dan zie je Nederland gekleurd en alles, uh, plaatselijke partijen, landelijke partijen. Tegen de trend in uh, hebben we hier de, de, de grote plaatselijke partij, juist niet in het college. Wat elders overal, ja, haast wel het geval is. Nou, het PAG is natuurlijk uh, toch wel een uh, plaatselijke partij. ...zei het dat ik denk dat ze erg op GroenLinks leunen. Maar, ja. uh, dus misschien moet je zeggen... ...dat het eigenlijk GroenLinks is. Maar uh -huh. we noemen het een plaatselijke partij. <tie> ja, ja. En uh, die zit in ieder geval in het college. Uh -huh. En uh, ja... Leijs gilgoorle is er helaas uh, uitgevallen. En uh, uh, ik denk dat degenen... ...die met elkaar aan tafel gezeten hebben... ...toch een behoorlijk lange tijd... Uh, ...de deur voor Leijs gilgoorle opengehouden hebben. Maar ja goed, dan moet het ook allemaal over en weer klikken. En je moet uh -huh. het overal over eens worden. En, uh, ik heb steeds gezegd in de onderhandelingen... ...we kunnen nou eenmaal niet met z'n allen aan ja. de college tafel zitten. Dus je moet kiezen en je moet... Uh, en ja, soms is dat pijnlijk voor partijen partij die, die er dan uitvalt. En de SP heeft dat ook heel vervelend gevonden. Mm. Want die had natuurlijk... Als lijsttrekker had Deborah het meeste aantal stemmen ja. om de naam gekregen. En, en ze doet per saldo niet mee. Maar ja, ja, als we kijken in de regio waar je allemaal ziet gebeuren mm. aan vreemde dingen... ...vreemde dingen. In ieder geval onverwachte mm. dingen... Mm. dingen. Mm -hmm. Aan onverwachte vormingen. En als ik dan zie hoe vaak de VVD overal buitenspel gezet is. Uh, ben ik een beetje trots op dat we in tak meedoen. Goed, goed, goed, ja. En uh, Deborah niet meedoen, dat zei ze op de verkiezingsavond al. Ja, dat was een vergissing. Uh, dat was een vergissing, oké, okay, goed, dat was een vergissing. Um, ja, wat zou mijn bijdrage zijn? Uh, ik kijk even om naar gisteren. Was er een optreden van Grind. Kennen jullie Grind? Grint is een cabaretgezelschap. Nee. En dat treedt niet vaak op. De laatste keer uh, traden ze op in oktober 2010. En uh, ja, dus uh, reken een beetje uit. We hebben er ongeveer vier jaar op moeten wachten voordat we ze uh, weer zagen. Ja, dat is Peter van Hoesel, Ben van Schijndel, Jules Ausums, Rita Verstraaten, Simon van het Hof. Dat zijn uh, vijf mensen die, uh, die een schitterend cabaret uh, weten neer te zetten. Ja. Ja. Ja, muzikaal cabaret. Het meeste is uh, gezongen. Spitse teksten, die zijn van uh, Jules Ausums. Uh, en en uh, ja, ze nemen allerlei modieuze verschijnselen op de hak. En uh, wij deden ze. Wij deden ze. In de kapel van het, het Jan kapel? van mezou. Kapel van het Jan van Mezouw. Ja. Ik zal ze in de gaten houden. Houden ze in de gaten. Ja. ja. Nou, en uh, dat was uh, voor de pauze. Na de pauze uh, trad op... Uh, Bea bad in Besses. <laughs> ja, daar zit uh, Frans van Hoek uh, achter. Die heeft de muzikale leiding van dat uh, trio. Frans van Hoek is, uh, is, is uh, de zoon van uh, Luc van Hoek. Luc van Hoek, Luc van Hoek ja. de welbekende Luc van Hoek. Um, ja daar doen aan mee Ben van Schijndel, Eefje Vonken Angelique van Bijsterveld En als je die uh, namen bekijkt Dan heb je al Bea En uh, De muzikale leider legde uit Dat Besses dat is een, een Theoretische klank En hij doet Bea dan in bad In, in die klanken waar ook Een beetje Besses bij zit okay. het, is, uh, het vraagt enige uitleg Maar ze, uh, ze Zingen prachtig Juweeltjes van uh, oude muziek, a cappella gezongen. 16e, 17e eeuw. Prachtig, prachtig. En uh, bovendien is uh, Frans van Hoek uh, eigenlijk een komisch talent. Ja, ja, ja hij, hij dirigeert en de wijze waarop hij dat doet en hoe hij de, de liedjes aankondigt. Dat dan denk je van we zijn nog steeds met het cabaret bezig. En okay. zo, zo is dat dan uh, één mooi geheel. Ja, uh, Johan? Ja. Maar ik wil eigenlijk nog wat ander nieuws vertellen. Maar... Ja, dat mag ook. Ik ga eerst die... Ja, ja, ja, ja. Nou, uh, dat was zondagmiddag, terwijl, de, terwijl het lentement uh, ging. Het was schitterend weer. Het uh, was heel druk. was heel druk. En de kapel zat ook uh, mooi vol om drie uur uh, zondagmiddag. Leuk. En uh, ja, daar heeft niemand spijt van gehad, van, uh, van, van, om daar dan na naartoe te gaan. Goed, dat was mijn nieuwtje. En Johan die heeft intussen ook nog wat gevonden. Ga je gang, Johan. Ja, ik, ik had dat eigenlijk als eerste moeten zeggen. Maar wat heel belangrijk is, is dat uh, de skeletten ofwel uh, de geraamtes van onze mm. Goorlisse en Rielse reus klaar zijn. En het onderstel is klaar en de naaiploegen zijn geformeerd. En, en uh, we hebben een beetje vertraging met het maken van de koppen en de handen. Maar ze komen eraan. Oh, kijk, kijk, kijk. Ja. <tomt> uh, het gaat dus toch door. Het gaat absoluut door. Het gaat door. Dat betekent uh, ook dat, dat er uh, financiering is gevonden voor uh, de hele onderneming. Ook dat. Want er kwam heel moeizaam op gang. Ook he? dat. Toch hebben we voldoende, voldoende eurotjes bij elkaar uh, gesprokkeld. En, en uh, de gemeente was de eerste die over de brug kwam. Met, met 3000 euro uit de Waardoor Voor dank aan het vorige college. Um, en we hebben nog wat meer gesprokkeld. We hebben... Zo'n 7.500 euro in het potje gekregen. En daar zijn die twee reuzen wel voor, uh, daar, voor te bouwen. Dan, daar, daar, voor gaat, ja, daar daar Ja, dat gaat lukken. En, uh, ja, uh, we, hopen, we hopen, maar dat ligt aan uh, de mensen die de koppen moeten gaan maken. Hoe voortvarend die daarmee zijn. Wij zouden het heel fijn vinden als we ze op 21 september tijdens... Uh, Laatst u Dankjewel, Lucie. Blas Uvrier zouden kunnen presenteren. Maar ja, dan moeten ze ook nog gedoopt worden. De burgemeester speelt daar weer een rol in. Dus. En de vakantieperiode zit ertussen. Maar ze komen eraan. Ik hoop dat heel veel goerlen naar luisteren. Nu. Ja, nou, dat is dan toch wel uh, echt nieuws. Want uh, het, het was een tijdje weg. Maar goed, het, het, uh, het bestaat dus nog steeds en ze komen eraan. Goed. Ik heb een vraagje over die reuzen. Uh, het zijn inwoners van Goorla. Want je zegt gedoopt door de burgemeester. Wil dat zeggen dat ze ook echt een nee, soort van inwoners nee, zijn? Want dat... Het worden, het, het, het worden inwoners van Goorla. Want ze worden ja. ingeschreven in de burgemeester. Ze ingeschreven, ja ja. En daar heb je natuurlijk alle de van de burgemeester uh, ja. voor nodig. Want als de burgemeester zegt... Die onzin, daar begin ik niet aan. Dan gebeurt het ook niet. Okay. Maar deze burgemeester, Machtel Trijsdorp, is zeer enthousiast. En uh, die wordt okay. echt ingeschreven in de burgemeester. Met, met een knipoog neem ik aan. Want, ja, ze Juist, juist, belasting te betalen <laughs> en nee. Goed, nou. Uh, <ul�en> dan gaan we naar ons eerste onderwerp. Chef. Chef, met jou kijken we terug op weer vier jaar wethouderschap. Dat was niet je eerste keer... Dat was je tweede of je derde keer? Als je kijkt naar de bestuursperiodes, was het denk ik wel de vierde keer. De vierde keer? Want in het begin waren die niet zo lang. Die duurden in het begin geen vier jaar. Na de gemeentelijke herindeling uh, duurde de eerste periode maar tweeënhalf jaar. En toen nog eens een keer volgens mij 2,5 jaar. En langzaam ging dat weer gelijk lopen. Maar in jaren was het in de eerste periode acht jaar en nu vier jaar. Oh ja, je hebt dus twaalf jaar... Ik ben, in twaalf jaar ben ik wethouder geweest, dat klopt. Ja. Maar ja. goed, over de afgelopen vier jaar... Over de afgelopen vier jaar, jaar gaan we het, hebben. het over hebben. Daar gaan we het over hebben. Oké. Okay. Ja. Uh, ik denk dat je daar met, met genoegen op terugziet. Zeker. Om eens uh, te beginnen. Zeker. Ik, ik heb dat werk altijd met veel plezier gedaan. En uh, dat heeft met allerlei aspecten te maken natuurlijk. En, uh, maar ook behalve met plezier op terugkijken ben ik er ook best wel trots op eerlijk gezegd. Uh, we hebben uh, in een periode waarin het economisch en financieel in het land en in Europa steeds slechter ging. En uh, dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor een gemeentebestuur. Hebben we toch uh, uh, nog een heleboel dingen voor elkaar kunnen krijgen. En uh, om het maar eens samen te vatten. Het bestuursakkoord wat gesloten is. En het, het uh, collegeprogramma wat daar dan weer het gevolg van is. Is nagenoeg geheel uitgevoerd. Ja. Dus uh, wat dat betreft. Hè, dan moet je natuurlijk ook nog inspelen op de actualiteit enzovoorts. En ik denk uh, dat dat uh, goed gelukt is. Ja. En uh, ja, Er is uh, volgens mij goed bestuurd. Bestuur in en, uh, een moeilijke kijk, tijden. Johan maakte net een compliment uh, ja. over het college. Of uh, nog dank aan het college. Aan het of, maar goed, ja. je moet zich voorstellen dat bruisfonds is natuurlijk door de raad ingesteld. Het college voert uit wat de raad uh, uh, aan beleid uh, vast, vaststelt. Ja. Ja. Um, eens even kijken, we moeten natuurlijk wat, wat, um, naar wat bijzondere dingen gaan kijken. Het ja, collegeakkoord dat is helemaal uitgevoerd. Toch was er op het laatste, dan ben ik eventjes politiek, uh, het idee van... Ja, uh, ten aanzien van Riel is er eigenlijk niet zo geleverd wat, wat uh, toch uh, zo gedacht was dat dat uh, zou gebeuren. Uh, is dat uh, iets wat, uh, wat, wat jij ook denkt, dat, dat er... Uh, dat, dat Riel toch niet heeft gekregen waar, waar het op uit was? Uh, niet helemaal. Uh, maar dat geldt voor heel veel uh, zaken natuurlijk... dat je niet altijd alles helemaal kan leveren. Uh, waar ik wel teleurgesteld over was... is dat uh, de problemen die er in Riel zijn op de doorgaande weg... dat die uh, niet, of althans niet in voldoende mate... volgens uh, de, uh, een, een aantal inwoners uh, zijn opgelost. Uh, die oplossing die lag uh, wat dat betreft voor het grijpen, zou ik zeggen... Uh, Goed, dat is niet gelukt, maar het gaat mij veel te ver om te zeggen dat uh, een riel niet geleverd is. Er is uh, enorm veel ja. geleverd. Als ik kijk naar uh, dat uh, bijvoorbeeld het sportpark De Krim geheel gerenoveerd is. Mm -hmm. Als je kijkt dat het IDOP, het integraal dorpsontwikkelingsplan, helemaal is uitgevoerd. Dat wil zeggen, uh, de Oranjestraat zijn opgeknapt, de dorpsplein is opgeknapt, de entrees van riel zijn opgeknapt. Uh, deel van het sport, wat ik net noemde, valt daar ook onder. En uh, er is een, een stukje grond bijgekocht dat uh, laten we zeggen, de parkeerdruk op het dorpsplein uh, kan verminderen. Dat zijn allemaal onderdelen van het iDrop. Nou, dat is volgens mij bijzonder goed gegaan. Ja. Dus uh, er is echt heel veel geleverd. Nou, die weg, uh, daar was een echt reel voor nodig. En, en uh, een, een belangengroep die, die zich hard maakte voor... Waar, waar, waarom was dat op het laatste uh, dan toch niet goed mogelijk om... om... Ja. Nou ja... U heeft mij uitgenodigd om terug te kijken op vier jaar. Ja. En hier liggen inderdaad nog wel wat politieke meningsverschillen, denk ik, aan ten grondslag. En uh, je brengt het als een stelling. Is daar echt riel voor nodig? Ook daar kun je over discussiëren. Uh, Vast staat in ieder geval dat als je bestuurt, goed besturen, dan, dan kijk je ook van wat is daar recent gebeurd. Die weg die lag er niet zo lang. Dat daar, daar zijn mogelijk ongelukkige keuzes gemaakt. Overigens ook in samenspraak met de mensen destijds. En uh, het is uh, uh, natuurlijk voor een plaatselijke partij ook nog eens een keer met de naam Lijst Riel Goorle... Ja. Uh, uh, van het allergrootste belang om voeling en binding te houden met, uh, met de achterban of mm. met, de, met de inwoners. Maar goed, dat, dat dient te gebeuren voor de hele gemeente, dus ook voor Riel. En uh, ik denk ook dat de partij zich zo heeft opgesteld. Maar waar je voor moet waken uh, met z'n allen is de verwachtingen dan heel hoog opschroeven oh ja. en voor je. Uh, Terwijl je daar nog geen politiek draagvlak voor hebt. Dus uh, ja, dat is wat ongelukkige samenloop van omstandigheden. Maar zoals ik net zei, volgens mij lag de oplossing voor het grijpen. Ik denk. Nou ja, goed. Er was uh, volgens mij niet zo. De meerderheid uh, om, om uh, een serieuze aanpak uh, te garanderen, die lag uh, op één stem na, lag klaar. Dus ja, dat is dus politiek niet gelukt. Laat ik het daarbij laten. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen overigens dat er voor de komende tijd en voor de komende vier jaren niet een opdracht ligt voor het nieuwe college, en voor de nieuwe raad, om te kijken of de maatregelen die nu, nu wel genomen worden, of die afdoende zijn. En, uh, wat maar ja, daar... die, die staat, uh, staat ook in het bestuursakkoord. Wat, zo wat zijn één zijn. stem tekort kwam, dat betekent een forse investering eigenlijk. Ja, dus dat heb je altijd natuurlijk. Hè. Ik bedoel, uh, voor niks gaat de zon op. En het ging hier, als ik me niet vergis, over 3,5 ton extra. Ja. Zoiets. Mm -hmm. uh, ja, ik zie uh, wel dat, dat jullie ook te maken. Eventjes dit puntje afronden uh, dan. Ja. Uh, want, want Bert, jij wilde er wat over zeggen. En Johan. Uh, Bert, wat... wat uh... nou, er, heeft, er heeft heel lang het beeld bestaan. Uh, uh, met name binnen... binnen in het eerste smalde binnen onze partij dat, dat wanneer we die doorgaande route in die binnen zouden halen, dat we dan eh, dat we dan bij de verkiezingen erop zouden worden afgerekend. Eh, dat is overigens niet gebeurd. Maar ik denk dat je als Riedernaar, eh, als je kijkt naar de afgelopen vier jaar weinig reden hebt, of eerder gezegd helemaal eh, geen reden hebt om te zeggen van. God, we hebben toch weinig gekregen. Nee, heb je geen reden voor? Nee, ik vind ook overgezet, maar als een keer afgelopen moet zijn met, met steeds te gaan wegen van, uh, waar wordt het meeste gedaan? Er wordt het meeste gedaan, waar de nood het hoogst is. En de, mm. de ene keer is hij riel, en de andere, keer, uh, de andere keer is hij gewoon. Nou, ja, ja. Dus ik denk dat de gemiddelde rielenaar uh, uh, die zal ook eerlijk toegeven. Het is jammer dat het niet gelukt is, maar het is natuurlijk is een algemeenheid en het gaat veel te ver om, om, dat, om dat richting voor colleges te sturen. Het is natuurlijk heel raar dat zo'n relatief klein probleem binnen een tijdbestek van 10-12 jaar dat dat niet opgelost kan. Nou ja. Het is natuurlijk nogal wat, het is toch een doorgaande weg door Hiel. En, en ja, Er omheen gaat niet, hè. Dat, dat, dat, dat, dat zal ja, nooit lukken. Het is ook het maken van keuzes. Als je kijkt naar alle belangen die spelen en alle wensen die spelen, dan denk ik dan was geen enkele uh, uh, dan zeg je, college zou erin geslaagd zijn om al die wensen in één oplossing te realiseren. Want de ene die wil geen doorgaand verkeer. Nee. En de andere die wil, uh, uh, die wil hebben dat het, het zot, uh, ja, meer een soort van verblijfsgebied wordt. Dat ja. ook niet kan, want het heeft ook een doorgaande functie. Ja. Uh, uh, uh, je moet ook de keuze maken tussen, uh, uh, ja, tussen redelijk snel door kunnen rijden en zorgen dat de geluidshinder beperkt blijft. Ja, het is nu helemaal een doorgaande weg. Mm -hmm. Mm -hmm. En daar zitten voordelen aan, daar zitten nadelen aan. Ja, snel er doorheen dan geluidshinder, dat, dat gaat mooi samen. Hè. Beton, nee, Ik bedoel, asfalt, dat is snel en het is minder geluid. Ja, maar kijk, er is ook heel lang gedacht uh, dat asfalt op de oplossing zou zijn. Toen ik denk, ja, uh, als er één wegdek is wat, wat, wat bijna uitnodigt om snel te draaien, dan is ja, er ja, asfalt. Ja, ja, ja. En dat gaat weer ten koste van de veiligheid. Ja, dus, ja. dus het is, waarvan ik kant denk ik van, als je er kijkt naar veel grote problemen die zijn opgelost. Dan denk ik, het is dus heel raar dat dit, misschien is het wel helemaal uh, verpolitiekt, maar het is raar dat zo'n relatief klein probleem. Dat, dat, dat het niet binnen Maar kun je eigenlijk en... zeggen dat dit uh, niet van invloed is geweest op de uitslag? Nou, ik zeg niet dat het, ik zeg niet dat het geen invloed heeft gehad, maar we waren bang dat we vooral heel veel stemmen zouden verliezen in Riel. Ja. Waar ja, we het meest hebben verloren, is in Goorlen. Dus misschien, misschien, is, misschien heeft het wel te maken met het feit dat wij uh, als uh, lokale partij zo sterk uh, hebben benadrukt dat er in Riel wat moest gebeuren, dat men in is gaan denken, ja. Als ah, dus Eerder dat, dat, ja. dat, dat je, dat je ja. zegt, ja, dat hameren voortdurend op RIL, ja. werkt op den duur toch niet goed? Ja, er zijn mensen, die, er zijn nog steeds mensen, dat kan ik heel raar vinden, ja, die daar rekening mee houden. Die dus kijken naar de vraag, wat is er RIL gebeurd? Ja, en wat is er in Grolle gebeurd? Ik ja. denk dat wij ook ja. te maken met waar wonen onze leden. Ja, ons te zeer hebben gefocust op de Rilse. Ja. En daardoor de kernrollen. Uh, Zeg hebben verwaarloosd, mm. maar in ieder geval niet die aandacht hebben gegeven oh, die het verdiende. Dat is jullie analyse uiteindelijk. Ja. Nou ja. ja. Uh, Johan, uh, jij zegt, ja, uh, we hebben in het huidige programma ook iets opgenomen. Nou zit Riel Goorlijk niet in het programma, maar het, uh, er staat wel iets in het programma over die doorgaande weg? Ja, Nou, om te beginnen is het, uh, is het uh, bestuursakkoord uh, laat uh, absoluut uh, ruimte aan... Uh, aan alle partijen, dus ook aan oppositiepartijen. Het is geen dichtgetimmerd uh, akkoord en de doorgaande weg is expliciet opgenomen, want je kunt, ja, het kan natuurlijk niet zo zijn dat dat probleem al twaalf jaar er is en dan zit er nu een nieuw college en die doet de deur dicht en die zegt van nou uh, tabé je dan, zo, we mee. zo werkt het niet. Nee. Wat wij gedaan hebben is, en ik heb het altijd jammer gevonden, en Bert weet dat ook al, want ik heb dat ook wel eens tegen Bert gezegd en, en tegen Haring van de Ven, er lag natuurlijk een motie die openhield dat we een aantal zaken zouden doen op de doorgaande weg in Riel. Dan zouden we een jaar later kijken, heeft het geholpen? En als het niet geholpen zou hebben, dus als de trillingen niet verminderd zouden zijn mm -hmm. en het geluid niet verminderd zouden zijn. Dan zouden we alsnog zeggen, ja, nou moet er toch echt iets met dat wegdek gebeuren. En uh, uh, overigens moet ik zeggen, dat was ook het uh, standpunt uh, van de VVD. Uh, en de VVD heeft alleen maar stemmen bijgekregen in Riel. Dus dat is dan ook weer heel, uh, ja. heel merkwaardig. We zijn van 70 naar een goede 100 stemmen gegaan. Oh, oh, oh. We hebben er niet ja. zoveel in Riel, nee, maar nee, we maar, hebben ze nou, wel. Goed. Wat we nu gedaan hebben in het bestuursakkoord is toch deze optie weer opgenomen. En daar zijn wij absoluut bloed serieus over, want die maatregelen, dat is besloten dat die uitgevoerd gaan worden, dus dat gaat gebeuren. Mm. Nou, en dan kijken we, een jaar later kijken we, heeft het maar wel geholpen, heeft het niet geholpen? Ja. En er is net al een paar keer gezegd, het is, Bert zei het al, het is natuurlijk een weg met een tweeslachtig karakter, want je mag er, ik zou bijna zeggen, willen zeggen, geen barst, je mag het niet eens handhaven. Want als iedereen zich gewoon aan de snelheid zou houden. dan zou er al ten aanzien van geluidsoverlast. en wellicht ook trillingen. zou er al best veel verbeterd zouden zijn. Maar ja. Maar ja. Deze coalitie ja. houdt de zaak in de gaten. en oh, laat, ja, ja. laat het niet zwemmen. Nee, het laatste woord is toch nog niet daarover gezegd. Nee. Maar gaan we gaan weer terug naar de wet. Van... Ja, we gaan terug naar Chef. <laughs> ja. Want uh, Chef, uh, al die beleidsterreinen van jou, Chef. daar was ruimtelijke ordening een heel belangrijke bij. Ja, zeker. Niet altijd de meest spectaculair in het oog springende, niet altijd zeg ik, want uh, om maar zo'n een voorbeeld te noemen we hebben nou, ik denk wel 15 bestemmingsplannen uh, uh, geactualiseerd en zeggen ja dat is iets technisch en uh, dat is politiek niet zo relevant maar dat is het wel degelijk want uh, bijvoorbeeld bestemmingsplan buitengebied dat is echt relevant en ook politiek relevant. Maar uh, er is een, een wet veranderd in de ordening. die zegt dat elk bestemmingsplan actueel moet zijn en dus niet ouder mag zijn dan tien jaar. En doe je dat niet, dan kun je aan mensen geen leesjes meer vragen als ze iets uh, willen bouwen of verbouwen. Daar moet hard aan gewerkt worden, dat is tijdrovend en ingewikkeld werk, maar dat is uh, allemaal gelukt. En uh, die bestemmingsplannen zijn nagenoeg allemaal actueel, Bestemmingsplan. Dat is in procedure, dat is nog niet door de Raad afgehamerd. Maar goed, dat is zo'n voorbeeld. Aan de andere kant zijn er ook wel spectaculaire dingen te noemen... die met ruimtelijke ordening te maken hebben. Denk maar aan dat er toch in deze tijd... ik sprak er straks van toch een, een crisis... en de huizen uh, uh, is daar uh, huizen bouwen... of het gebrek aan het bouwen van huizen is daar toch een, een direct gevolg van. Hebben we toch de afgelopen vier jaar... ik weet ze niet precies uit mijn hoofd... en vergeef me dat ik er een beetje naar ze maar meer dan 300 woningen opgeleverd. En dat vind ik spectaculair veel eerlijk gezegd. Echt, echt tegen de trend in, toch nog een heleboel dingen voor elkaar gekregen. Uh, daarmee klaar? Nee, want in de bosjes ligt nog het een en ander te wachten op ons. En te verinteresten, zoals dat heet. Daar heeft de gemeente gehoorlijk geïnvesteerd. En dat geld moet terugkomen. En die grondexploitatie die staat enorm onder druk. En daar heeft en de exploitatie is de verwachting hè, van wat, wat ga je ervoor betalen, wat krijg je ervoor terug. Dat heeft lang heel positief in het positieve gestaan. We zitten daar zo ongeveer, denk ik nu bijna, op break-even. U hoort uh, echt dat een native speaker. Maar, ja, ja, ja, ja. maar oftewel, uh, hetgeen, geen winst en <laughs> geen verlies. En het, het zou, dat zou heel spectaculair zijn. Want je leest elke dag in de krant dat gemeentes enorm moeten afboeken. Ja, dat nou, dat, uh, de, zover zijn we ingehouden nog niet. Dus wat dat betreft is dat goed. Dus nou, dat grondbedrijf is ook nog gezond. En wat dat betreft kan ik daar tevreden op terugzien... als ik kijk wat er allemaal even in uw herinnering oproepen... op het Van Dorpplein stond nog niks. Of bij Vennerode stond ja. nog niks, vier jaar geleden. In Riel op Koningshof stond nog niks. Ja. Uh, bedoel, en De Heijsteeg stond niks, vier kwartieren drie stond niks. En uh, in de Boskens uh, die Witte Huis, die stonden ja. er ook allemaal niet. Dus u moet eens gaan kijken wat er gebeurde toch in die vier jaar tijd... Het is dus maar vier ja. jaar toch allemaal veranderd ja, is. Ja, dat is veel gebeurd. Zeg, is dit uh, toch ook allemaal gebeurd... Uh... ...omdat de woonstichting nog niet helemaal terug was naar de kerntaak? Uh, dit is los van de woonstichting gebeurd. Uh, hoewel ik moet zeggen dat de woonstichting natuurlijk op Van Hogendorp Blijn wel aardig geholpen heeft... ...door een groot aantal dat appartementen oh, in één keer uh, ja. af te nemen van uh, ja. de ontwikkelaar. Maar goed, daar zat de gemeente dat niet echt tussen. Wel. Het werk van de gemeente was om dat mogelijk te maken. Bestemmingsplan technisch en ruimtelijk mogelijk te maken. En uh, dat is gebeurd. Uh, de woonstichting heeft inderdaad uh, een aantal interne problemen gekend die te maken hadden met de fusie met uh, Oosterwijk. En met uh, ja, de, toch, ja, ik kan niet anders zeggen, de misschien wat ongelukkige keuze of door een samenloop van omstandigheden uh, in eerste instantie de, de, de directie niet helemaal uh, goed functioneerde. Of in ieder geval, ik weet daar het fijn niet van, maar ik weet ook dat men daar uh, gewisseld heeft. En, uh, de woonstichting heeft net als alle andere woonstichtingen in Nederland... natuurlijk ook met heel veel veranderde omstandigheden te maken gekregen. Als je kijkt naar wat er gebeurd is met Vestia met Laurentius en noem maar op. En de, de regeringsplanner, Den Haag, om maar eens wat te zeggen. Wat de woonstichtingen tegenwoordig moeten bijbetalen aan, aan Den Haag... en onder welke omstandigheden zij nu moeten werken... die is totaal anders dan, dan zes, zeven, acht jaar geleden. En men oriënteert zich nu op een nieuwe rol... En maatschappelijke investeringen zoals, ik noem maar iets de brede school aan de Frankse driehoek of de brede school uh, in de boskes. Ja, dat is verhoor natuurlijk hartstikke fijn dat uh, de woonstichting daar zijn nek heeft uitgestoken. Net zoals net met de schoolwoningen destijds. Maar dat is niet meer aan de orde. Dat, dat kunnen ze zich absoluut. Dat ja. kunnen ze zich niet permitteren. Nee, ja, nee. En uh, dus wat dat betreft, uh, wat mij betreft, verschoon ik uh, toch. Uh, uh, de, de, de woonstichting, uh, we zijn opnieuw, wat mij betreft, een, wordt er een goede nieuwe relatie opgebouwd. Maar wel met nieuwe uitgangspunten en nieuwe omstandigheden. Overigens uh, was vorige week woensdag de situatie toen ik ging zo. Dat uh, er wel een akkoord is uh, tussen woonstichting en gemeente over, een, over Boskes 4a. Oftewel het, de, het deel Boskes wat aan de Rilaatse baan komt. Het dichtst oh ja. bij die nieuwe rotonde. De nieuwe... En daar zullen huurwoningen gebouwd gaan worden. Als ik ervan uit mag gaan dat het nieuwe college dat ook verstandig vindt. Is dat een aansluiting bij die plas wat er momenteel staat? Er staat zo'n rijtje. Uh, daar moet natuurlijk verder ontwikkeld worden. Als je op de Rilaarse baan zou staan... en je aan de kant natuurlijk en je kijkt naar het Middell College... Ja. dan ligt daar een akker. Die, is er, die zit niet meer in de grondexpress maar tussen die akker en het, de nieuwe rotonde links... richting Riel, zeg maar. ja. daar, dat is het deel wat we boskens 4a noemen. En wat daar komen de... Huurwoningen van de Woonstichting. Ja, dat, ah, dat worden huurwoningen. Ja. Oh, ja. Maar goed, dat is op het gebied van woningbouw uh, gebeurd. Uh, ik vond het ook nogal redelijk spectaculair dat wij uh, als nieuwe college destijds hebben ingespeeld op de veranderde omstandigheden en een besluit van de Raad van nog maar een half jaar daarvoor om de sportvelden te verplaatsen. Ja. Ah. Dat we dat uh, uh, toch op een goede en wat mij betreft zelfs wat koninklijke manier ja. uh, opnieuw hebben met de Raad hebben besproken en uh, men tot. Uh, ja inspelend op nieuwe omstandigheden, uh, ingezien heeft dat dat in deze uh, uh, ja, markt uh, niet verstandig was. Nee. Dat hebben we, uh, wat, dat, wat mij betreft, zeer verstandig aan gedaan mm. en teruggedraaid. En tegelijkertijd uh, beseften we dat daarmee de kous niet af was, want de sportvelden waren uh, verouderd. Echt absoluut verouderd. En nou, er is toch geld gevonden, want we begonnen met nul euro. Er is geld gevonden, er is een plan gemaakt, er zijn veel belangen. Dat met dat geld moet dat moet verdeeld worden, er moet gekeken worden waar is het hardst nodig. En dat is allemaal gelukt. En door een goed project te starten met goede mensen daarop... en met een goede medewerking van de verenigingen... ben ik er hartstikke trots op dat zowel de Krim als Sportpark van de Wildenberg... Tip top in orde is. Tip top in orde. Tip top in orde. Tip top in orde. Ja, Johan. Ja, en daar zou ik toch graag op aan willen vullen dat uh, bij het afscheid van, uh, van, van Chef Verhoeven en Jan van Groenendaal als uh, wethouders dit uitdrukkelijk aan de orde is geweest. Dat dat natuurlijk je treedt als college, treed je op. Hè? Er is collegiaal bestuur, maar binnen dat bestuur zijn er twee wethouders geweest die wel de klus hebben moeten klaren met al die verenigingen die daar zitten... een overleg hebben gehad en hebben moeten praten... want die gingen natuurlijk ook allemaal uit van... het kan nog wel een beetje meer. en uh, Daar zijn ze aardig voor gecomplimenteerd. Ja, dus dat is inderdaad een wapenfeit. Ook hier dan geldt, als de raad maar bestandige besluiten ja. neemt... dan is het verder niet ja. dus zo moeilijk meer. Ik zeg uh, eventjes uh, voor, uh, om, om een uh, gebrek aan uh, kennis bij mij uh, in te vullen. Daar was uh, voor die verplaatsing van, van het sportpark het Rielsquadrant... Er waren gronden, waren die een optie of waren die al verworven? Hoe is het daar verder eigenlijk allemaal afgekaart? Nou, daar was de WVG opgelegd, zoals het heet, de wet voor Kursrecht gemeente. Maar er waren geen gronden van de gemeente. De ah. gemeente had er niet in geïnvesteerd. Er waren wel een aantal mensen uh, die uh, speculatief dat wel gedaan hadden. Ja, die hebben nou wat dat betreft een beetje pech. Die Want, blaren. Uh, uh, ja, ik weet niet hoe groot die blaren oh, zijn. En ja. ik weet ook niet uh, of ze ze kunnen hebben. Maar in ieder geval, de gemeente had alleen maar wet voorgezegd... gemeente nog gelegd. En uh, ja, meer kan ik er even uh, niet over nee. zeggen. Maar de, de, de pijn zat hem in het feit dat je als je sportvelden gaat verplaatsen... ...naar het Riels Quadrant dat je eerst al die sportvelden moet aanleggen... ...inclusief de bebouwing en de kleedkamer. Je kunt zich van alles voorstellen. En dan moet je dus voor investeren... En daarna moet je dat proberen terug te verdienen om met woningbouw op de huidige, uh, waar nu het sportpark van ja, de Wildenberg is. Ja. En dat was ook een grote locatie. En als je kijkt hoe, hoeveel moeite we hebben gehad en nog hebben om in de boskens de ontwikkelaars te verleiden om te gaan bouwen. Ja, ja dan, dan hadden we dat geld elk jaar dat je daarin vertraagt. Dat kost enorm veel rente. Dus er wordt gesproken in orde van grootte van, ik geloof, met, met grond aankopen en, en uh, aanleggen... ...met iets van 28 miljoen euro, wat je had moeten voorinvesteren. Ja, ja. Nou, u kunt de rente uit uw hoofd uitrekenen van 28 miljoen... ...en elk jaar dat je, laag, dat je langer wacht, ben je dat geld kwijt, krijg je nooit meer terug. Ja. Dus ja, dat was echt op dat moment onverantwoord. Dus we, ja. dat ben ik ook wel blij om. En ook daar zal de burger niet zoveel van merken... ...en toch is dat belangrijk voor Goorlen... We hebben ook het gemeentehuis helemaal verbouwd... terwijl de winkel doordraaide. Ook dat vond ik werkelijk een stukje. En dan kun je ja, je maakt een, een, een mooi huis voor je ambtenaren of voor jezelf. Dat is niet zo. Wat je doet is natuurlijk een, een, een, een, een, goed, een goede werkplek creëren... voor de mensen die heel belangrijk zijn in onze gemeente. Er zijn namelijk goed opgeleide en goed gemotiveerde ambtenaren. Maar tegelijkertijd is het gemeentehuis een voorbeeld... van hoe je een gebouw energiezuinig inricht. En... Uh, dat moet natuurlijk straks nog precies blijken hoe groot die bezuiniging is. Maar we zijn daar van een level G naar level A gegaan. Of zo. Het, het beste wat je kan beogen, ja. zeg maar. En heel toevallig heb ik afgelopen woensdag op mijn laatste dag nog van het hoofd van de afdeling... kun je nog heel even naar het Milieujaarverslag kijken? En daar zag ik cijfers staan... Die niet helemaal compleet waren. Want er is uh, 2013 aan energieverbruik vergeleken met 2012. En wat ik nou graag had willen zien is 2011 toen er ook een heel jaar gedraaid heeft. Het gemeentehuis gewoon. Maar in 2012 is net zoveel energie verbruikt als in 2013. En dat is opmerkelijk omdat het in 2012 maar een half jaar open was. Mm -hmm. en, en voor datzelfde bedrag hebben we dus nu een heel jaar gedraaid. En dan, oh ja, heb, ik, dus en, dan heb ik het over elektriciteit. Energieverbruik gas. gaat wel flink omlaag. Ja, dat gaat enorm omlaag. Overigens. Maar dat, ja. <laughs> ja, die... die uh, oh ja, Nou ja, we zijn sowieso aardig in het praten. We gaan dadelijk een stukje muziek luisteren... en daarna gaan we gewoon weer verder. Ik weet niet of we over de bakertand ja, precies een half uur kunnen praten. Nee, ik denk het ook niet. Dus jullie vinden het wel goed uh, om, om uh, wel door te gaan. Uh, ja. Uh, maar, was, mag ik, mag ik nog iets aanvullen op zijn ja. betoog over het gemeentehuis? Ja. Want wat, wat onze inwoners ook vaak vergeten is dat... Het gemeentehuis al 25 jaar oud was. Dus een aantal dingen waren aan verbetering en vervanging toe. En wat inwoners waarschijnlijk ook niet weten is... Toen destijds het gemeentehuis gebouwd is... is er toch op bepaalde onderdelen bezuinigd. En uh, het was gewoon keihard nodig... dat in ieder geval uh, de klimaatbeheersing... ...op zijn minst alles vervangen werd. En, uh, nou, is het was hartstikke een, uh, nodig. En het het zijn de ambtenaren nodig. momenteel de wensen die hier allemaal werken... ...zijn ze tevreden? Vinden ze het nou prettig werken? Ja, ja. zeker. Ik, ja, kijk, het is nu weer veranderd, het is nu nieuw college. je anders moet ik gaan vragen. <laughs> ja, ja, ja. ja. Nou, overigens, dat wil ik nog eventjes net zeggen. Je kunt wel uh, energie uh, vooruitkom laag krijgen... Maar, ...maar de rekening blijft toch stijgen... Hè. Want dan wordt zo opgetuigd met allerlei andere dingen... die niks met, met verbruik te maken hebben. Of is dat op het gemeentehuis niet zo? Dat, dat merk je als, als particuliere burger. Ja. Als je naar je rekening kijkt. Bij kleinverbruikers zitten iets anders in de kaal dan bij grootverbruikers natuurlijk. Maar je hebt, in, ja, je hebt wel gelijk de allerlei heffingen. Ja. Uh, ja, is het zo dat... Het effect van energiebesparing wordt voor deel wel niet gedaan. Wordt er niet het gedaan? Ja, maar als je het niet gedaan had, had je dat dan nog oh, eens bijgekregen. Oh, had je dat dan nog eens ja. <laughs> je Zo lust ik er nog wel Oh, zo lusten we nog in. Nou, dan zullen we nog maar naar een muziek stukje muziek. Draaien. Heb jij daarvoor gezorgd? Ja, ik heb, iets, uh, ik heb iets meegenomen. Lydia van Dam, dat is een wat tamelijk onbekende zangeres. Maar zij spreekt nogal op met Jeroen Zijlstra. En Jeroen Zijlstra is een artiest die een paar keer al in het Jan van Bezaouwhuis heeft opgetreden. En wat zij nu zingt, heeft ze ook hier gezongen. Zeepok heet het. Zeepok. Als hij in tijd geen meebehoort, dan voelt hij zich door en door verlaten. Om met zijn verre vriend te praten, zet hij een zeeschelp aan zijn oor. Als hij te lang de schepen mist, dan lijkt de wereld niet te kloppen. Wil hij zich in zijn schuld verstoppen, alsof hij zelf de verte is. Hij heeft een ziel, een ziel van zout, heeft zonder deining niets te zeggen. Wil zijn ziel rust te rusten leggen, een zeepok op verdronken oud. Hij houdt van ziel, van zout het meest. Hij leeft van schuimende gedichten en van blauwe vergezichten. Hij is ooit zelf. Op Als hij na lange tijd de zee weer ziet, alles ademt als tevoren, dan voelt hij zich herboren en laat zich drijven op zijn lied. Hij heeft een ziel een ziel van zout. Heeft zonder tijding niets te zeggen, wil zijn ziel te rust leggen, een zeep op verdronken hout. Hij houdt van zil, van zout het meest. Hij leeft van schuimende gedichten en van blauwe vergezichten. Zelf op zegen. Dat was ons liedje. Halftime lukte niet, want we waren zo geanimeerd bezig. We hebben toch nog uh, ruim een kwartier. Uh, nog even terug naar chef. Uh, het hoekje Kalverstraat, weg. Hoe kijk je daarnaar? Ja, uh, lastig te ontwikkelen... vanwege dat het een uh, hoop geld op moet leveren natuurlijk. Ik snap dat wel. Daar is veel in geïnvesteerd door de woonstichting. En uh, dat geld moet terugkomen. Uh, dat betekent uh, dat je daar... Uh, ja, een bepaald programma moet kwijt kunnen. De vorige raad, dus niet de afgelopen vier jaar, maar de raad daarvoor. Die hebben al eens een keer een programma uh, uh, niet goedgekeurd vanwege een hele hoge toren. Ja. Ik snap dat ook wel, een gehoorlisse maat en zo. Dat denk ik ook dat je dat stedenbouwkundig in de gaten moet houden. En bovendien ligt er de verplichting om op eigen terrein te parkeren. Ja. En dat kan haast niet anders, zou je zeggen, dan in een parkeergarage. Dat je er een parkeergarage ontmoet moet maken, maar dan wordt het nog veel duurder. In gezien de situatie zoals die op dit moment is... gezien ook het feit dat we het echt een gat in het centrum vinden... wat nodig moet worden bebouwd... heeft het college een onderzoek gedaan... het afgelopen college een onderzoek gedaan... is het mogelijk om een deel van die parkeerverplichting af te laten kopen. En dat is volgens mij heel goed mogelijk. Als je kijkt naar hoe de parkeergarage tot nu toe gebruikt is... dan is het heel goed mogelijk om 25 extra plaatsen... daar ging het geloof ik om die ze nodig hebben... want de rest zouden ze wel op eigen terrein kunnen... Die 25 plaatsen laat afkomen, afkopen. Dat snijdt het mes aan twee kanten. Dan kan daar makkelijker ontwikkeld worden en dan brengt de parkeergarage ook nog wat op. Ja, maar en, dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. De raad heeft daar niet voor gekozen. Mm -hmm. Daar komt het eigenlijk op neer. Mm -hmm. En uh, ja, het zal uh, een lastige kwestie blijven om daar uh, een ontwikkeling te krijgen. Maar op den duur gaat dat natuurlijk lukken. Maar hoe lang dat nog gaat duren, dat is de vraag. Wees eens een keer profeet. 12 jaar, 25 jaar? Nee. Nee, nee. Zolang gaat, gaat dat niet duren. Maar voor de eerste uh, vier, vijf... jaar, je, je weet het niet. Ik, ik lees ook in de krant dat de huizenmarkt aantrekt... dat de economie beter zou gaan. Maar dat zich, hoeft zich maar... Uh, Och, een of andere ja. Oekraïnse kwestie voor ja, te doen. Ja. Of uh, een paar Chinezen die... Uh, uh, nee, of, gebeurt of, wat. of en, zelfs belachelijk, er is minder gasverbruik het eerste kwartaal. En dan, je ah, dat is echt... dat is ook zielig ook. Als ja. het daarvan moet afhangen, onze ja, economie. Ja, dat zijn natuurlijk ja. miljarden. Kijk, en... Als die economie aantrekt, dan kan er zomaar iemand, uh, f, uh, een ontwikkelaar, zeggen van... Nou, dat gaan, we, dat gaan we doen. Want het is natuurlijk wel een toplocatie. En Goorla wordt steeds mooier, steeds fraaier. Ja, maar misschien ook dankzij dat park. Dankzij ja, dat, dat ik is Ik vind zo... het wel iets. Hè? In ieder geval beter zeggen? dan... In ieder... denk, laat maar zo. Ja. Leuk terrasje. Ja. Ja. Ja. is toch wel leuk hoe ze dat gedaan hebben. Hè? Kioskje. Ja. Ja. Maar het kost veel geld, Johan. Het is een duur park. Helemaal zo... met staat. vrijwilligers. Toch nog duur. De grond is duur. De grond is duur. Ja, dan zou je dat nu nog hoogbouw ja. kunnen voorstellen? Ik zou het echt, nu je dit beeld gewend bent, zou het eigenlijk zonde zijn om daar zes, 7 hoog te gaan bouwen. Nou, nou ik zou ik, ik ik ja, ja, het nog even voor. Dan je koop het van lijststromen en dan ben je koopman. Dan heb je een park. Ja. Ja voor 6 miljoen. Ja. koop het van lijststromen. Ik, ik denk ik, ik dat er nog als... wel op af te dingen is, een ja. beetje, maar niet veel. Oh, als ja, ja, ja. gewoon zo, ja. dan denk ik het is een hartstikke leuk stukje. En ja. waar ja. ze nu aan ja. doen zijn, is ja. best leuk. Ja. En, en maar nou heb, als... jij het, nou heb jij het gekocht voor 6 miljoen. Ja. Ja. En dan wil ja. ik zeggen, wij nou mevrouw wel, dankjewel, wij maken het een vraag. het centrum is dan niet af. En, en uh, mm -hmm. uh, ook chef weet dat de VVD sowieso uh, wel een voorstander was om uh, die zaak uh, open te houden... en mm -hmm. zelfs de mogelijkheid van een parkeerkelder eronder open te houden. Want mm -hmm. als je dat niet doet en je, je gaat niet de grond in... dan kun je er ook nooit meer in. Hè? En je weet niet ja, ja. hoe Goren er over 10, 15 ja. jaar uitziet. Ja, en waar we allemaal behoefte ja, ja, aan hebben. Ja, dat ja, ja. ja, is waar. Chef, de laatste wapenfeiten. Uh, op andere terreinen heb je... Om, om dit gesprek af te ronden met jouw terugblik op, op vier jaar uh, wethouderschap. Ja, er zijn zoveel onderwerpen te noemen uh, waar ik met veel plezier aan gewerkt ben. Ik noem maar iets uh, uh, de STICA-regeling, Stimuleringskade Groen-Blauwe Diensten. Dat is een regeling uh, waarbij de provincie en de gemeente samen uh, burgerinitiatieven... in het buitengebied ondersteunt op het gebied van natuurontwikkeling. Hartstikke leuk gegaan, in Goorlen het budget opgemaakt... En dat is, een, een, een, dat is echt een prestatie, want dat betekent dus dat er veel van die initiatieven zijn die aan de regels voldoen. En voor de komende vier jaar ligt dat geld er weer op de plank. Echt met veel plezier aan gewerkt. Sowieso denk ik, laat ik dan wat algemeen zijn, dan kunnen jullie ook verder. Ik zie terug op een zeer vruchtbare periode. Ik vind besturen, dat is ook een vak, dat is een ambacht, vind ik dat. Uh, de raad is daar heel belangrijk in, de verhouding tussen college en raad is heel belangrijk en de verhouding bij collegeleden onderling is het allerbelangrijkst. Zodat je uh, de vrijheid hebt binnen een collegiemuur dat je weet dat ik mag daar ook eens iets stoms zeggen, het gaat niet naar buiten, wie gooit dus een balletje op. En dan mag je ook bakkeleien met elkaar, maar zodra die deur van de, uh, de collegekamer dicht gaat en je staat in de hal of buiten of in het in de raadzaal, dan moet je eenheid uitstralen. En ik denk dat dat ons goed gelukt is. Het was een, prettige, het was een prettig college, prettig om mee samen te werken met al die mensen. Uh, zeker, en, uh, maar dat had te maken met het ambacht dat ik net zei. En, en uh, de overtuiging bij een iedere dat je als eenheid naar buiten moet komen. Dat wil niet zeggen... Hè, natuurlijk, wij maken ook een uitstapje en drinken boren met elkaar. Dat wil niet zeggen dat we onderling niet de degens gekruist hebben. Mm -hmm. Absoluut. Mm -hmm. en, en, en op het scherp van de snede dat kan ik rustig zeggen. En, maar op het eind van het liedje hadden we een standaard. Punt waar we met z'n allen achter gingen staan en wat we naar buiten toe verdedigden. En dat is denk ik uh, het geheim van, ik, ja. ik zeg eigenlijk zonder aarzelen, het succes. Ja, ja. Heb je met enige spijt afscheid genomen? Ja, met enige spijt. Ja, ik vond, het, ik vond en ik vind het leuk werk. En uh, ik was daar nog graag mee doorgegaan. Ja. Uh, maar uh, dan moeten de omstandigheden ook goed zijn. Want uh, als je, het, als, ja, je moet ook niet over en weer mensen het gevoel geven of krijgen dat je elkaar in de weg gaat zitten of wat dan ook. Dat nee. moeten we niet hebben. Mm. En uh, dat komt de bestuur van goede niet ten goede. En het is toch al spitsgoede lopen, dat kunt u zich wel voorstellen. Met het maken van keuzes, met de verdeling van het geld. Met, mm. ja, Er zijn zoveel... Uh, kijk, het individuele belang, wat je moet verdedigen, en het algemeen belang, dat ja. conflicteert ja. vaak. En dan moet je dus... Ja, 100% het gevoel hebben dat het goed zit. En als je denkt van nou het wordt zo langzamerhand tijd voor iets anders of voor iemand anders of ja. dan ook, dan is het tijd daar. Allerlaatste vraagje: allerlaatste. Over vier jaar is nog te voorzien dat, dat we nog een keer een uh, wethouder uh, verhoeven, nog een termijn krijgen? Dat weet je maar nooit. Dat weet je maar nooit. Oké, okay, zeg nooit nooit. Nee. Oké, okay, goed. Okay, ik ben al zo vaak gevraagd. Dat was dus mijn allerlaatste vraag. <laughs> nou, wij uh, gaan dus naar het tweede onderwerp. Daar hebben we zeldzaam uh, weinig tijd voor, maar uh, dat, uh, dat is ook misschien niet eens zo heel erg. Uh, Bert, we gaan uh, over de bakertand uh, uh, praten. Heb jij uh, affiniteit met de bakertand? Om ons, uh, je weet waar het ligt, hè? Ik, uh... ja, ik ben geboren in, uh, in deze gemeente. Ik heb het het grootste van mijn leven in deze gemeente gewoond. Dus het zou al razend als het niet zou weten. Het ja. komt zelfs voor in het Goddusvolkslied. Dus ik weet waar het ligt. Mm -hmm. En ik ben er wel gisteren nog gaan kijken. Het ligt nog op dezelfde plek als toen ik hier geboren werd. Ja, dus wel. het ligt er nog steeds. Dus ik, ja. ik weet waar het ligt. Maar ik wist niet dat uh, daar ideeën over bestonden. Maar ja, je bent nooit uitgeleerd. Dus, uh, je wist wel dat het bij een grenscorrectie... Uh, naar, naar Tilburg is uh, gegaan. Liste, en, en, dat er ook wat problemen waren... die, die, die volgens mij... Ja, in indirecte zin daar ook mee te maken hebben, dat wist ik. Maar ik wist niet dat, uh, dat het nieuwe college het tot haar taken had berekend om te gaan uitzoeken of een grenscorrectie uh, een mogelijke oplossing. Ja, dat zou was zijn. wel uh, verrassend. Dat hebben we kunnen lezen in, in, de, in de kranten. Het nieuwe college gaat, gaat uh, uitzoeken of, of die grenscorrectie niet ongedaan kan maken, gemaakt kan worden daar. Want Tilburg doet er toch niks mee. Is dat niet uh, de reden? Uh, ja. De belangrijkste reden, denk ik, dat Tilburg er niks mee doet... Ja, is, ja, ja, ...is omdat er geen markt voor is... ...en dat verandert niet... ...als het bij goorden zou komen. Nee. Terzij je de bestemming gaat wijzigen... ...maar daar hoef je niet voor van gemeente te veranderen. Mm -hmm. Als het veranderen van de bestemming... ...een mogelijke oplossing zou zijn... ...voor, voor het feit dat er niks mee gebeurt. Dat is iets wat Tilburg ook kan realiseren. Daar hebben ze het niet voor nodig. Ja. En, ja. en destijds werd bij de grenscorrectie... Uh, ...is natuurlijk bepaald... ...destijds bij de grenscorrectie is bepaald... ...dat uh, er een bepaalde bestemming op moest komen. Ja. En de Tilburg mocht die bestemming niet wijzen... Hè? Als, ik, uh, ...als ik goed geïnformeerd ben. En als ze dan wel zouden doen... ...dan ontstaan natuurlijk wel problemen. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk wel vastgelegd. Ja, ik, heb, okay. ik heb destijds zo tegen de toen burgemeester gezegd... Van, ...dat heb je toch wel goed geregeld zeker. Wat ja. ja. okay. was nou de reden waarom ineens dat stuk... Nee, Tilburg, het was dus eerst van Goorle, toen is het naar Tilburg gegaan. En hoe kan dat? Hoe is dat? Uh... Dat weet je, dat weet ik. Dat weet ik. Uh, toen Goorle erin slaagde om zelfstandig te blijven, ja. uh, toen was er nog wel een discussiepunt over. Namelijk, waar zou de grens tussen Tilburg en Goorle komen te liggen? Of op de A58 of op de Rilaarse baan. Tilburg opteerde natuurlijk voor de A58, en, of Goorle opteerde voor de A58 ja. en Tilburg opteerde voor de Rilaarse baan. Ja. Die discussie, daarvan zei Den Haag, uh, regel dat maar samen en onder, met, met samenwerking van de provincie. Op dat moment was Jan Schellekes wethouder. En Jan Schellekes, die geassisteerd door de autochtone Goorlen naar Sjef Roeven, we gingen daar fietsen. En we gingen elk padje en elk weggetje en uh, de, de katsbochten, het riviertje, dat gingen we bekijken. Elk perceel wisten van wie het mm -hmm. was en uh, waarvoor het belangrijk was dat dat van Goorlen bleef. Mm -hmm. En uh, met die voorbereiding heeft de toenmalige gedeputeerde, de latere staatssecretaris, wie is namelijk alsmaar niet de binnen Van schiet, Geel. CDA, Pieter van Geel. Die kwam uh, uh, dat beslechten. En het Goorlense pleidooi wees uit dat die grens uh, uh, ongeveer bleef liggen waar die lag. Dat betekent dat de boskes helemaal bij Goorle bleven. Maar het was wel verstandig, want Tilburg had in ieder geval bedrijfsterrein nodig. En Goorle had woningbouw nodig. En die woningbouw die kon niet in de bossen, mm -hmm. de boskes. Maar die moest daaromheen plaatsvinden. Vandaar dat het logisch was dat er aan de... ...de oostkant, wat nu de bakertand is... ...een deel van het grondgebied... ...wegging van Goorle... ...en aan de andere kant bij de surfplas erbij kwam. Oh, ja, ja, dus ja. daar is grond... ...daar is een grenscorrectie geweest... ...waarbij ja, de, ja. de grond verschoof. Ja, ja. Ja. En Tilburg zou daar dus bedrijventerreinen kunnen ontwikkelen... ...en Goorle kon gaan bouwen. Nou, Goorle is aan het bouwen, maar bedrijfsterreinen... ...ook dat is, eh, wordt mede door uh, de regio... ...met de provincie afgesproken... ...hoeveel hectare bedrijfsterreinen er ontwikkeld mogen worden. Tilburg heeft daar het afgelopen... Of, twee jaar geleden inmiddels flink op in moeten leveren... En uh, die hebben dat ook gedaan. Dat vond ik ook overigens heel sportief van ze. Maar dat is ook goed voor de regio. Dat Tilburg dat inlevert. Zodat ons 5 hectare en die 6 ja, van heel ja. beetje nog kunnen blijven bestaan. En, uh, maar dat betekent dus dat ze nu daar de bakertand hebben. deels hebben waar ze inderdaad uh, mogelijk. Uh, niet, niet op korte termijn ontwikkelingen voeren. Niks mee doen, nee. Dat, dat, dat uh, heb ik niet gezegd. Nee, nee, nee, maar dat ziet er toch wel naar uit. Uh, dat we uh, bakentanten weer weer terug uh, zouden, zouden krijgen, is dat een, uh, een sentimentele, emotionele kwestie of is dat een zakelijke uh, kwestie? Nou, ik heb veel enige emotie op dit gebied. In ieder geval ook in de Toch de meest uh, Ja. Dat is het moment om te doen, daar heb, ja, heb ik niks van gemerkt. Heb je niks van gemerkt? Ik denk dat er een aantal zakelijke redenen zijn geweest. En nogmaals, en, daar heb ik alle respect voor. Ik vind het alleen jammer. Um, als één, uh, de politieke partij dit een issue vindt. En ook misschien al vond in dat soort verkiezingen. Dan zou ik zeggen, ik laat het de rol spelen. Noem aan de paard, het gaat over het CDA. Uh, ja, het gaat over het CDA. ...maar laat de burgers hierover uitspreken. Hadden we nou eindelijk eens een punt gehad... ...voor op elkaar hadden we kunnen onderscheiden... ...en dan, dan laat je liggen. Ik vind ja. het liggen. Ja. ja, het is geen ja. issue geweest. Het is er helemaal is niet over gegaan. Geweest. Nee, het kwam voor ons ook als een, ja, als een verrassing. Ja. En ik denk ook van... ja, ...luister, je hebt, je hebt nu als college... ...je hebt een volle agenda... ...je hebt genoeg te doen... ...dingen ja. die echt nodig zijn... ...die, die ook niemand zal betwisten... Je kunt wel zeggen, ja, maar het is maar een onderzoek. en Misschien gaat het wel niet door. Misschien worden we niet eens over de hand je, Ja, maar je gaat het doen omdat er iemand is die daar belang bij heeft. is, is er nou niks anders wat de moeder bezig moet houden dan dit punt. Ja, maar dus kennelijk niet, uh, het is niet uh, emotioneel. Is het dan wel zakelijk, uh, Johan? Ja, <coughs> ik kan dat niet zo goed beoordelen, Ben. Natuurlijk uh, heb, heb ik de, de, de coalitieonderhandelingen mee meegevoerd. En uh, tuurlijk is dit onderwerp uh, aan de orde geweest. Het stond overigens wel in het verkiezingsprogramma, ook maar met anderhalve regel van het CDA. Maar ze hebben het niet echt naar buiten uitgedragen. Maar het stond wel in het verkiezingsprogramma. Uh, tuurlijk heeft de VVD dit, uh, dit coalitieakkoord mee ondertekend. Nou, dan zou je kunnen zeggen, nou VVD, dan ben je het toch mee eens uh, dat dat uh, aan de orde is. Mm. Uh, ja, maar... Ik zeg tegelijkertijd, de VVD heeft ook tegengas gegeven. Die heeft gezegd, voor ons hoeft het er niet in, in het uh, coalitieakkoord. Alleen, het is een kwestie van geven en nemen. En uh, hier uh, krijg je wat of neem je wat. En, dan, uh, ja, en op die manier uh, is er toch uh, de handtekening van de VVD ook ondergekomen. Maar voor ons had het er niet per se in hoeven. En of het nou echt zakelijk is, ik kan het niet zo beoordelen. Want als het terugkomt, woningbouw... <lacht> Daar zitten we denk ik ook niet op te wachten op dit moment. We mogen nog 660 woningen bouwen tot 2022. En 538 of 25 of 28 zijn er eigenlijk al hard van. Dus we, we, we stevenen af op, op onze grenzen die vastgelegd zijn. En er komt wel weer een nieuw woonbehoefteonderzoek. En, maar uh, ik weet het niet. Ik, uh... nee, nee, dus jij weet het niet. En wat we in de krant lazen, nog één minuut... Dat is dat, dat de bewoner, je kunt haast een enkelvoud spreken, op de bakertand het eigenlijk ook niet veel kan schelen. Uh, ik, ik denk dat je het hebt over, over uh, uh, onder andere uh, de varkensmesterij, zelfs die ja. heeft gezegd van, uh, Maakt me niks het is uit. mij om het even. Ja, het is mij om het even. Ja. Dus uh, het, wordt, het is een beetje een non-issue. Uh, uh, ja. Nou goed, uh, <laughs> we... Ja, we moeten af gaan ronden. Uh, dit hebben we nauwelijks uitgespit, maar hier valt nog niet veel te spitten, heb ik het idee. We zullen het uh, wel volgen en uh, ja, goed, we, we, we horen het wel. We hebben een, uh, een boeiend uur achter de rug uh, met uh, Chef Verhoeven, die terug heeft gezien op zijn uh, periode als wethouder. Met uh, Johan Swaans en Bert Schelkens. die hebben daar ook gewoon aan meegedaan aan, aan, aan dat gesprek daarover, over die...